De coalitie heeft Nederland vergeefs gevraagd om hulp bij het onderzoek naar corruptie bij Philips.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 Er zijn geen doden, wel is een aantal mensen gewond geraakt. Op een camping bij Hoek van Holland heeft vannacht brand gewoed. De kantine op het terrein is afgebrand en minstens twee caravans en negen auto's zijn in vlammen opgegaan. Bijna 70 mensen op de camping werden geëvacueerd. Een van hen kreeg ademhalingsproblemen. De politie verwacht dat de campinggasten deze ochtend kunnen terugkeren. De oorzaak van de brand in Hoek van Holland is nog onbekend.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 Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties en Familyland Kijk je lekker en zie het film. In de Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij Kijk je ogen uit in onze dioscoop bij de allernieuwste films In Circus Zandvoort ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels Circus Zandvoort!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 Autobedrijf Zandvoort. Ook, ook gehoend op zaterdag. Zandvoort heeft het. <k _vrouw> en jij beleeft het. Zom CZ. Zandvoort. En. En de zomer Dit is de zomer van ZFM. Nou de zomer volgens mij. Nou heel weinig zomer. Ja, het is een uh, beetje. We worden gelijk al een beetje schoren. Heesing, o, koudheid En ik moet oh, al drie presenteren met Anders Zandbergen. Droom, en dat allemaal op Pinksteren. Wat ja, kom. Ja, kom, een, welkom. Ja, Goedemorgen. En wat is het stil in het dorp? die willen we niet weten. Er is helemaal niemand. Ja, Peter Top is open met zijn winkeltje. Waar Jaap Oom straks een krassointje gaat kopen. Want uh, die ziet al laag in zijn suiker. Dus dat die stuiteren door de te gaat, dat willen we niet hebben. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Brendan. goedemorgen, Anders. Ik ben een beetje oh, dieper. Ik een ja, te veel suiker. Jij had een veel suiker. Ja, te veel suiker Maar ja, we gaan ons bezighouden weer met de traditionele Pinkster races. Ja, gesponsord door Bannenmerk. Ja, dat zal mij. <laughs> ik zeg het er maar even bij. Uh, Oké, uh, misschien wel. Uh, uh, ja. het, uh, het gaat mij erom gewoon uh, wordt het wel een leuke race. Of wordt het niet geen leuke uh, race? Uh, nou, ik denk het wel. Uh, als we wat we zaterdag gezien hebben al, al heel erg buiten te voelen fort. Uh, Willem had op een gegeven moment uh, bedacht van nou uh, het regent, hè? Het, is, ja. uh, het is lekker nat. We gaan eens kijken wat Jelle belen gaat doen. Nou, uh, wie is dat? Dat is een van de deelnemers in de finale. Oh, en, ja. en die heeft toch een beetje de naam dat hij een beetje hoe uh, oh. eh, hoe wil gaan. Oh ja. Nou, en nou, hij nou. had eventjes uh, niet in de gaten dat het geregeld was. die idee uh, was het al gelijk al bij de ingang uh, meteen al. De oh ja. ja, bij de ingang? Hoor. Ja, het, het was meteen al. zelfs uh, meteen, uh, ja, met uh, in ieder van Mars of zo dat ja. hij. <laughs> uh, nee, ja. brabant komt. Nee, oh, brabant. Dat is ook een beetje Mars. Maar goed, dus. in ieder geval Willem ik zei op een gegeven moment. Zie je al Jelle belen dus? En uh, hij verklaarde dus dat hij uh, niets zag. En uh, ik zou dat ook hebben gezegd. Dat is toch wel een klein foutje van mezelf hoor, gezegd. Ja, ik geloof dat connoisseurs uh, nog wel eens last hebben van tunnelvisie. Uh, ja, en, nou ja, vader, vader is massa, maar hij is helemaal ten. Uh, ja, ja <laughs> Maar goed, op um, ja, het programma van vandaag, wat, uh, wat gaan we allemaal krijgen? Nou, we, we krijgen een uh, tweetal klasses die we niet eerder in het Zand gezien De Visken Legends Club. Ik geloof dat die nu net uh, geweest te zijn ik vroeg. Ja, de racecar-series. De racecar-euro-series, moet ik zeggen. Dat zijn allemaal silhouetauto's met een V8-motor in de geleden. En het leuke was dat ik zaterdag stond te kijken bij de start. En er ging al gelijk een bij de Gerlandbrot. Die dacht dat het een van Tom was kinder. Dus dat ging niet aan de grond. Hoe zit het met die wegwijzer? zit die Hebben ze wat veranderd ofzo? Nee, dat valt niet mee. Nee, dat valt niet mee. Nee, dat is op TomTom. Ja, dat was over gesproken de kong Het is gewoon weg dan weet jij ja, wel wat, wat ik bedoelen Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Maar goed, eh, dat was dan één van de klasjes. Dan hebben we de Dutch GT4, de Tour Wagen Cup. Eh, afgelopen zaterdag is de wedstrijd van de 3e Dus die uh, mag waarschijnlijk ook van kop af. Dik tevreden. Ah, Dik tevreden, denk ik. Eh, dan hebben we de Dutch Renault Clio Cup en de wedstrijd van de Ford. En uh, de Dutch GT4, ja, dat is toch een beetje de hoofdmoot nou, uh, vandaag bijna. Goed, en we zijn alweer heel vroeg begonnen, geloof ik, hè? Ja. Ja. Ja, half negen is het. We zullen euh, niet eens op onze uitzending wachten. 18 uur is sportelijk. 18 uur zit het tijdschema, dus we hebben het al gegeven. Het is een stroom met halen. Ja, het wordt zo bij niks. Maar goed, maar. Het, uh, half negen is het gewonnen. Nou, uh, uh, ik weet niet, uh, niet wat de nu is, ja. maar 10 over 9 komt de uh, Risco Your Series. Ja, oh, dat is ook. Ik ga eerst nu een bijtje halen, dus. Eitje erbij. Nou, nee, dat is eigenlijk heel goed voor jou. Ja. Is dat zo? Zeker voor jou. Maar even muziek, Anders. We gaan eerst even de muziek draaien. Ik vind het een beetje toepassingsgepraat. Zullen we dat even doen? Ja, graag. Dit is uh, Ilo, op uh, de Electric Light oh, Orchestra ja. met Showdown. Muziek. I'm out. I need The greatest game, don't want a little getaway I'll get my beat up motor Start it up and head for the green I'll run this countryside In the summer I've never been I'll smile, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside my crazy eyes just talking and riding right we love you we love you of your life. we love you we love you we love you we love you we love you we love you we love you we love you we love you we I'm you we love you you used to you we my soul I smile, kiss my boobs goodbye. Wait until I stir, I stir my crazy night. in the mm <laughs> We de volgende keer in En de volgende keer. met een showdown. met het geweest sind Lekker hoor, lekker hoor. We gaan eens even luisteren naar interviews die uh, Jaap Koper heeft opgenomen op het circuit en dat is uh, afgelopen zaterdag allemaal geweest. En ja, er is natuurlijk, ja, zo'n circuit blijft zich eigenlijk door ontwikkeling uh, loop de jaren. En nu hebben ze zich op medisch gebied hebben ze zich uh, behoorlijk uh, zijn ze aan de slag gegaan. Ze hebben een heel eigen medisch team hebben ze uh, opgezet met allemaal uh, ambulancepersoneel. En dan nu ook een uh, hoge dokter. En ze hebben vriend verbouwd. Maar ik denk dat uh, jullie als eerste, dokter Bol geloof ik. Dokter Bol, die gaan er alles over vertellen aan jou. Geen ondersteunen, nee. nee <laughs> we staan in een uh, gewoon rustige ruimte. Ik uh, sta met Alexander Bol, uh, een van de mensen die verantwoordelijk is voor uh, het uh, medisch handel hier op het uh, circuitpark Zandvoort. Uh, het, medical center, het nieuwe medical center is in gebruik genomen. Uh, hoe belangrijk was dat? Ja, het is een, een grote stap voorwaarts in een proces wat ongeveer anderhalf jaar geleden is gestart. Een, een, een, een, een update, een upgrade mag je zeggen. Uh, met veel medewerking van een aantal mensen uh, is het nu zover dat we een medical center hebben wat eigenlijk verdubbeld is in, uh, in capaciteit. Zowel in vierkante meters als het aantal mensen wat we kunnen opvangen. Uh, het circuit Park Zandvoort heeft uh, geweldig verbouwd. En Mede dankzij de firma ZOL eh, beschikken wij nu over geweldige apparatuur die we voorheen niet hadden. En eigenlijk eh, is dat nu gecompleteerd aan de tand destijds. Eh, dat wat we nodig hebben, we hebben bewakingsapparatuur, we hebben monitoren, we hebben een nieuwe ambulance die volledig is uitgerust. Vroeger was dat toch ook een capaciteit wat minder kortom een, een hele belangrijke dag een feestelijke opening zojuist, en we zijn er ontzettend blij mee een stap voorwaarts in het, in het, in het, voor het medisch, ja, medisch handelen hier op het circuit. een hele grote stap ook omdat uh, ja, de, de FIA reglementen steeds verder voortschrijden er worden steeds hogere eisen gesteld aan opvang niet alleen van, van, van rijders zowel op tweewielers als in auto's maar ook aan ondersteunend personeel technici in, in de pitstraat en je kan eigenlijk niet meer zonder. Zoals het vroeger was, was de medische dienst 20 dagen per jaar op het circuit. Dat was eigenlijk echt een, een hobby. Ja, dat, dat station zijn we gepasseerd. De medische dienst is nu iets van 230, 240 dagen per jaar hier aanwezig. En we weten, we zien nu ook met het goede materiaal wat we hebben. Overigens, dat, dat trekt zich ook door naar communicatie met ziekenhuizen. Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Uh, ja, hebben we nu dat wat we hebben moeten en kunnen we maximale zorg verlenen? En mij is dan ook gewoon een vraag: wat kan er hier allemaal zo al? Um, wij we zijn eigenlijk in Nederland uh, erg, uh, dat weten we allemaal, gereguleerd. Dus we moeten ons conformeren aan een aantal protocollen. En dat vertaalt zich ook door de mensen die hier werken. En de mensen die bij mij in de medische dienst werken zijn mensen die in de reguliere gezondheidszorg ook werken. Dus ze werken buiten het circuit, zowel als in het circuit in de gezondheidszorg. En dus dan moet je denken aan uh, artsen van verschillende plumage, maar ook veel ambulanceverpleegkundigen en veel ambulancechauffeurs. Dus het werk wat hier op de baan gebeurt is wat men kan verwachten van wat er op straat gebeurt. Met dat grote verschil dat wij vaak binnen 40 seconden bij een, uh, bij een ongeval zijn en niet 15 minuten. Want we hebben natuurlijk een korte reistijd, we zitten op het circuit. En we worden aangestuurd door racecontrole om te vertellen waar we naartoe moeten. Ja. En is het dan ook, ja, want het medisch centrum is natuurlijk hier uh, niet voor niks. Uh, want het, ja, stel dat er een heel zware ongeluk is, zijn uh, de eerste minuten natuurlijk bepalend. Ja. ja, we kennen allemaal de beelden Daarom zei ik net, voor ons zijn het eigenlijk seconden. Het zijn geen minuten meer. Um, het medical center is ervoor uitgerust om die taken te doen die nodig zijn om iemand maximaal te verzorgen in de tijd tot verder vervoer naar een ziekenhuis, een traumacentrum. En dat betekent dus alles: uh, lijn, uh, drains, uh, reanimatie. We hebben een nieuwe, die wordt op dit moment gedemonstreerd in de Kamer hiernaast, een, een apparaat wat een hartmassage geeft. Uh, ja, dus we hebben alle spullen bij ons en om ons heen om dat te doen wat er voor nodig is om iemand uh, optimaal te verzorgen. Uh, hoe lang kan dit nu uh, verder uh, met, met deze regels die er nu uh, zijn? Hoe lang kan het medisch centrum nu weer mee? Weet u dat? Uh, ja, hoe? Ja, ik, ik ben niet zo'n regelman dat ik alle regels van de FIA ken en hoe snel dat verandert. Er is in de afgelopen tijd, ook in Nederland, met de FIA, natuurlijk internationaal, is er wel heel veel veranderd. Maar zoals dat nu bij ligt met alles wat we hebben, kunnen we echt de komende jaren vooruit zonder enig probleem. Ook prettig voor het personeel, absoluut. Het is een feest om hier te zijn. Het zijn natuurlijk toch vrijwel naar mensen die een, die een hobby hebben in de, in de auto en, en, en motorsport. Uh, dus het, het mes snijdt aan vele kanten. Ook voor ons leuk om mee te werken. In zo'n setting is dus het gewoon Ik dank u wel. Graag gedaan. Ja, de cardigans waren dat met uh, carniveau. En op het uh, circuit is inmiddels de racecar Euro series uh, begonnen. Tenminste, ze dus, geloof ik nog een beetje aan het uh, rondjes rijden. Uh, dat doen we altijd natuurlijk, maar Zien in afwachting van de start. Uh, ik, zie niks, nee, ik zie hem niks hoor. Nee, zie je niks. Nee. Nee, op tv niet. Nee. nee. Maar goed, ja. ik heb dus al mijn eigen lijntjes maar oh, cool. Ja, ik ja, dacht uh, dat is schijnt hè Precies. Dus, Um, we hebben nog een, circuit, uh, nog een interview, sorry, uh, klaarstaan van Jaap kopen met iemand uh, van het, uh, het Medical Center van het circuitpark Zandvoort. En al oh, wie is deze beste man? Edwin Sibbel. Oké, okay, klaar Edwin te van het circuitpark Zandvoort zit tegenover We zitten even naast uh, een van de ruimtes van het Medical Center. En ja, we moeten natuurlijk uh, ook de andere kant uh, bekijken van hoe kijkt een circuitpark Zandvoort tegen de vrienden medical center. Ja. Uh, nou, we zijn heel erg uh, blij en trots op uh, wat er hier uh, geïnvesteerd is door uh, de firma Sol. Uh, we zijn al bezig, uh, al langer tijd bezig met, uh, met de uitbreiding. Hè? Van één shoproom zijn we naar, uh, naar twee. Uh, met twee uh, verpleegruimtes dus erbij. Uh, dat is meer of meer een eis van de villa geworden, een voorwaarde. Uh, die wij eigenlijk voor de internationale evenementen alleen uh, echt noodzakelijk uh, uh, gebruiken. Uh, maar goed, uh, voor de, ook de nationale autosport en voor de door de weekse ferrie is het gewoon van belang dat je van alle nieuwe slukjes voorzien bent en, uh, en altijd uh, goede eerste hulp kunt verlenen. Ik zeg je, uh, de FIA-reglementen schrijven dat voor, maar ik neem aan dat je die zelf ook een, een kwaliteitseis uh, daar zelf ook nog tegen moet vertellen. Absoluut. 35 jaar geleden, ik neem 4 jaar terug, zijn we gestart met, uh, met een soort veiligheidspakket. Yeah, we hebben een, een, een permanente camera bewaking rondom uh, de, waking, de baan, waarbij we alles in de gaten houden. Er zit een permanente bemanning van de racecontrole, ook op de weekse dagen, de testdagen, en ook een continue bezetting van alle baanposten, maar ook het medicijn, uh, heel belangrijk daarbij. Nou, uh, Twee ambulances uh, inmiddels uh, in ons bezit en, uh, en een uitbreiding van de dus uh, wat dat gaat zijn we wel uh, helemaal op alle uh, Dat reiscontrole dat intrigueert me dus ook eventjes. Ik bedoel, uh, dat is uh, gewoon om zo snel mogelijk, als er ergens onder wijze van spreken, op de platte al gezegd, uh, aan de knieken, dan moeten jullie dus daarop adequaat kunnen reageren. Ja, dat klopt. Dat is we uh, de permanente bemanning daar. Uh, die ook eigenlijk gelijk aan, aan ieder race evenement, uh, alle uh, officials in de baanpost aansturen. En ook uh, zorgen dat de analogische pleit erdoor gaat om, uh, om de patiënt zo snel mogelijk te bereiken. Worden deze mensen van deze ook getraind? Ja, dat vindt ook uh, na een aantal keer per jaar. Vindt daar een uh, training plaats? Waarbij alles uh, ja, zeg maar, wordt nagebootst, net als een, een evenement, een werkelijke situatie. Ook uh, brandweer, of, de brandweer is daarbij bezig, uh, fishers, alles wordt uit de kast getrokken. Waarbij we ook zelfs een ongevallen nabootsen met een brand enzovoort. enzovoort. Uh, ja, ik kan me voorstellen dat de professionaliteit uh, je dan hoog uh, staat aangeschreven. Wat nou professionaliteit Hoofdzakelijk de veiligheid. De veiligheid staat dus, uh, boven alles. Uh, de suggroenen uh, zijn in uh, gebruik genomen. Hoe lang uh, kunnen jullie uh, daarmee vooruit? ja, nou, dat weet ik niet hoe snel, dat, uh, hoe snel de ontwikkeling in de medische wereld gaat. Uh, het kan zomaar zijn dat, uh, dat er volgend jaar of het jaar daarna weer iets nieuws is uh, waar, wij, uh, uh, of waar ons medisch team uh, ook graag gebruik van wil maken. En wat dat er gaat in waar zullen uh, een prima partner. Het, het film, die, die firma, hoe ja, zijn we er eigenlijk aan gekomen? Ja, dat is eigenlijk via de medische dienst zelf die hier uh, actief is. Uh, um, ja, die uh, die uh, hebben zo'n netwerk uh, inmiddels opgebouwd. En, uh, en is, is eigenlijk een, een, een, een onderneming die graag hun, hun apparatuur wil uh, ja, laten zien aan, aan uh, geïnteresseerden. Uh, in een ziekenhuis is dat moeilijk, want in liggen altijd patiënten natuurlijk. Om daar binnen te lopen met een groep om te laten zien hoe goed hun apparatuur is, is wat moeilijk. Nou, wat dat er gaat, uh, is een circuit of ons shoppen, uh, dat is natuurlijk een prima gelegenheid. Uh, weinig publiek omheen en, uh, en ook niet veel bemeld. Uh, qua, qua patiënten dan, dus uh, een mooie gelegenheid. Dat combineren ze dan nog met een uh, soort presentatie van hun producten. Dus een mooie combinatie is nu wel op. Ik neem aan dat jullie dan ook eigenlijk blind varen op wat uh, de medische staf eigenlijk zegt van... Ja, dit hebben we nodig en dat ze daarmee naar jullie toe komen. Ja, dat klopt. Daar hebben we natuurlijk uh, één afgevraagd die alle vier meetings ook bezoekt. Dus alle uh, medische... Uh, Items bezoekt en uh, hij komt altijd met een rapport terug. Van dit is nu weer uh, op de en daar moeten we uh, aan gaan denken om uh, toch uh, aan te gaan schaffen. Dus in die zin uh, kijk je hier... altijd naar de toekomst, absoluut. Thank you, y'all. Help me keep your mind, help me get the feeling back, Got to get the spirit of the old days. Well, a song will get you to sing along, yeah, move you in a ballistic way, cause it I'm not gonna lie, I'm not gonna lie, You gonna I'm I'm I'm I'm I'm Red in The Name of Love en daarvoor Alan Clark uh, Blow Me Away. Hij was afgelopen vrijdag in Caprera. Caprera? Oh, kijk eens hè. Telefoon. Te oh, moet hem <laughs> dus even, de, even, de, even kijken of we die kunnen opnemen. Ja, ja, ja, het zal toch wel. Ja, wat ja. heren? Ja, dag, oh, even, ja. Dan we even een gelijkje erbij doen, hè. Ja, ja gelijk dan. <laughs> Race Radio. Pit Report. Ja, ja, Pio, moet je horen. We hebben inmiddels heeft George Verdam, onze hoofdtechnicus. Die heeft de beelden van de Races op de televisie. Daarmee zien we natuurlijk weer uniek in heel Nederland. En jij mag er even een verslagje bij doen. Want we kijken inmiddels. Ja, ja, ja, het mag. Ja. Ja, moeten, als ik zeg moeten, dan hang je gelijk op. Dus, ja, nou, ik, ik, ik zal je eerlijkheid zelf halverwege wat anders zeggen. Ik ben oh. op weg naar het circuit, want oh. ik ben er nog niet. We ja. zitten ja. nu tussen een, een uh, stapel auto's, maar die staan niet. Uh, ja, voor de startgrid uh, opgesteld. Die staat gewoon op de burgemeester van Halverstraat. Dus, uh, dus ja, daar uh, zit ik op dit moment. Dus ik ben er nog niet zomaar. En dan moet ik ook weer opletten op dat ik hier niet een paar zolderkamerartiesten uh, dat die zomaar even bij mij uh, aanrijden. en dat ik dan helemaal niks uh, meer uh, voor nee, de rest van de dag nee, kan doe doen. Ja, doe wel voorzichtig. Fijn ja. ja, maar, maar Jaap, uh, CFM wordt beluisterd door 22 wow. landen in de wereld. En dus even voor de mensen overzees. <laughs> ja, ja. Hoe is het weer in Zandvoort. Nou, hoe het weer is de Zandvoort. Ja, normaal gesproken hebben we Lex van de Horen daarvoor, maar uh, ik denk, nou, als ik nu naar buiten kijk, is het nu nog droog. Uh, grijs is het uh, wel, maar het is droog. Ja. Maar ik uh, wil uh, alleen uh, zeggen van, het zou zomaar kunnen gaan regenen vanmiddag. En dan kunnen we misschien, kan het deze toestanden verwachten. Want de mensen die gisteren dus de Formule 1 wedstrijd gezien hebben, die hebben gezien dat het één groot waterballet is uh, geweest. Ja. En dat is ook wel leuk. Uh, want ik zag, er waar een paar veegmachines uh, daar, en ik dacht toch nog heel even dat daar ijsmeesters aan het werk waren Maar dat is dus niet het geval te zijn Het ja. zou goed kunnen voor Canada uh, het, circuit, het circuit heeft die middelen denk ik ook uh, Alleen uh, ja ik, uh, ik verwacht toch wel dat er nogal wat vochtigheid uh, Gaat uh, komen ja. deze middag ja, en dat is uh, altijd heel erg spectaculair voor de mensen die uh, naar dit soort wedstrijden zitten kijken. En er zitten, uh, zoals uh, bekend, ook wat regenrijders ertussen. Dus uh, oh. je, je kan zeker uh, wel wat gaan verwachten in, uh, uh, met de, de wedstrijden. Vooral, denk ik, bij de Dutch GT4, daar wordt het nog heel interessant. En als we het daar toch over hebben, Benna, nou, want... Ja, ja jij hebt het erover, ja. Ja, ja. Uh, ja nee, ga kijk, door. wat heel leuk is, is uh, dat... Uh, en twee, 24 uur van de mangangers uh, erin er mee gaan doen. Dat zijn Jan Lammers en dat zijn, is Jeroen Blekenmolen. Ah, dan kunnen we even zeggen dat Jan Lammers is uitgevallen, uh, was ja. uitgevallen en Jeroen Blekenmolen is op de zesde plaats binnengekomen. Dat is natuurlijk ja. wel een hele prestatie. Wij verwachten, natuurlijk. 17 ja. van 17 achterstand, hè? Ja, ja, ja, ja, is geweldig. Maar, maar, wat, maar wat ook heel leuk is ja. uh, met uh, Jeroen Blekenmolen, terwijl ik u even mijn kaartje laat scannen door uh, deze praat van meneer uh, van het circuitpark Zandvoort. Ja, ik ben bezig met een verslag, dus... Uh, nee. Maar maar uh, het, uh, het is zo dat Jeroen Brekenman met die auto waarmee hij reed, een Lola was dat, ja. dat zij de eerste echte benzineauto waren in het veld uh, met een aantal diesels. Kijk, mm -hmm. en dat is ook wel heel erg uh, leuk om uh, te vermelden. Ja. Dus eerste in hun klasse. Dus ja, dat is uh, een fijne opsteken voor Jeroen als hij uh, vanmiddag, of misschien zo dadelijk, aan de Dutch GT4 gaat uh, meedoen. Dat is gelukkig, hè? 24 uur race en dan uh, even op Pinkster, uh, tweede Pinkster Pinksterdag wel even je rondjes rijden op uh, Zandvoort. Dat is toch wel... Ja. Ja, maar maar hij, hij zegt ook, hij heeft het ook wel eens een keer eerder gezegd, ja, euh, ik vind alles leuk. En ja, Sebastian, dan heeft ook. Als een broer, ja. die eigenlijk precies hetzelfde, euh, al in een badkuip met vier wielen eronder en de stuur, dan uh, rijd ik ook nog rond. Dus het okay. zijn liefhebbers. Dus, helemaal goed, Jaap. Nou, ga jij even ja. langs het medical center wat zuurstof halen, want je holt helemaal achter je aan. En maak je collega Willem deze wakker, want die neemt zijn telefoon er niet op. Tot zover uh, de uh, personele mededelingen. Ander, wij gaan terug naar de muziek, ja de jeugd van tegenwoordig, ja ja, ja met... koper, ja, precies, jaapje ja, bedankt.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 Bring, bring, hola, si, hola, di, di, di, yeah. Het is Spanjad, wij. Ik bestang, want het is geen pingo Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo Bitch, nigga, yo no quiero Hangen met mensen, schkero Neme Spaanse, tvoek, neme niks tvoek Donde está mi dinero? Veloz, noches, en tot ziens Vet, velente, nunca, nooit vriends Los gezelligitos, donde está genitos Oh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 Los Gestelajitos, donde están gemitos. Costa del sol. Los Gestelajitos, donde está Genitos? Costa del sol.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 Spanish. Get Spanish on, Get Spanish on. That I was just myself again Now oh, tell me why Race Radio Pit Report Bit jeugd van tegenwoordig, let's get ze erachter, de Blue Monkeys, Dicking Your Scene. Ja, ja, uh, nou inmiddels is de tweede race afgelopen, Racecar Euro Series. Race over 25 minuten, tweede race in dit uh, Race Weekend van Pinkster 2011. En uh, we gaan eens aan bij Willem van Denzen vragen wie deze race gewonnen heeft. Ja, goedemorgen. Uh, goedemorgen, ja trouwens, ja. Kreepark, uh, uh, Vandaag al uh, vroeg begonnen met de uh, Pinkster races was Renault nou Nino eh gewoon zich het Positie. Nog beter deed eigenlijk uh, de man op de tweede plek, dat was uh, Christian Frankerhout. Begonnen vanaf uh, startplaats uh, 22. En de derde werd Allert Kalf. En die kon ook niet uh, vanuit uh, voren, want die moest starten vanaf uh, 14e plaats. Zo, so, die Allert. Dat geeft al aan dat er flink uh, wat uh, inhaalacties zijn geweest uh, op de baan. Tijdens de kriotup ook uh, het een en ander het vader gereden. Onder andere door uh, René, Reinier de Punders en uh, Niels Kool. Maar al met al een uh, leuk uh, begin van deze dag uh, hier op het Vliegpark Zandvoort. We begon, uh, ja, de baan was nat en is eigenlijk nog steeds nat. En uh, voor zover die opdoogt uh, gaat die nu weer natter worden. Want ik voel dat het weer gaat uh, regenen. Ja, er is altijd een uh, extra dimensie nodig. Sport hebben we gisteren ook nog kunnen zien uh, tijdens de Grand Prix in Canada. Dus ja, gegarandeerd uh, vandaag een uh, spektakel. Spectakel hadden we uh, zojuist ook in de racecar Euro-series. Ja, dat is een klasse voornamelijk uh, gevuld uh, met Fransen. Wat zijn dat dan voor auto's? Dat zijn uh, silhouette -auto's, uh, ja met een carrosserie van uh, Amerikaanse auto's zoals ze zijn uh, Ford Mustang, uh, Dodge uh, Charter, uh, Chevrolet uh, Monte Carlo en noem maar op uh, je kan het zo gek niet verzinnen die Amerikaanse bakken en ze reden hier in de ronde. reden met een uh, tweede race van het weekend. Uh, zaterdag was er ook al een uh, reis die werd gewonnen door een uh, ja, prominente uh, Franse race, kunnen we wel zeggen Eric Vella uh, voormalig BTM-voerder, nou waren het uh, wat uh, andere mensen die achter stuur van de auto uh, kropen. Daarin, dat veld start ook op die Nederlanders, die moesten later starten als de Fransen, vanwege het feit dat zij rijden met twee t 8 en die auto's zijn iets sneller. Ja, en die moesten achteraan het veld starten 10 seconden na de rest, Nou dat uh, B. Jeroen van Heuvel, uh, onze Nederlandse corrivee, niet want uh, die ging het hele veld voorbij en wist uiteindelijk als eerste de finishvlag uh, te zien in deze race. Twee ja, jaar, als man uh, Romain Fournier. Uh, de rest zijn ook allemaal Frans. <laughs> en Frans is derma. Vermoeien niet, vermoeien niet. Dermaat slecht. Dat <laughs> ja. ik heb het bij de eerste twee Ja, ja nou, gelijk heb je. Uh, nou, uh, uh, ja, ik ben zelf een beetje in de war Willem. Uh, uh, liggen we nou voor op het schema? Of, uh, wat, wat, welke race gaan we nu krijgen? Uh, we gaan nu verder met de Legends. Hebben we zojuist uh, oh ja. okay. de grootse auto's gehad van het uh, evenement. Die krijgen we zo dadelijk te kleine. Dat zijn hele kleine auto's. Uh, 500 kilo licht, uh, wel uh, ruim 500 pk en het uh, geen groot startveld, het zijn maar acht autootjes, maar uh, we hebben ze zaterdag ook uh, in actie gezien en uh, ook die uh, gegarandeerd spektakel helemaal met uh, de regen natuurlijk, uh, die meer het hier. Ja, ja, ja. Goed, nou dan, uh, en, en het is een heel vol programma, het gaat zelfs door tot uh, uh, 1800 uur, 6 uur vanavond, uh, dan is het ja. een beetje afgelopen. Ja, uh, Kijk even wat de laatste race is. We hebben de eerste twee hebben we gehad. De laatste ja, die gaat uh, om uh, tien over half zes uh, van start. En dat zijn uh, dan wederom de Legend Cars. Ja, precies. Dus er uh, zit natuurlijk nog van alles uh, van wat we kennen uit het Nederlands Autosport: uh, Dutch GT4, uh, de Formulo, Swift Cup, uh, Formule Sport, uh, die gaan rijden. En ook nog de Tourwagen die zoeken. Ja, en de publieke belangstelling, ik zie dat de hoofdtribune al een beetje vol begint te lopen. Ja, die is aardig gevuld. Uh, niet iedereen heeft natuurlijk om half zeven zijn wekker gezet om <laughs> te gaan. Maar... <laughs> Het begint uh, aardig uh, vol te lopen. en ja, die hoogtriburen natuurlijk. Uh, ja, dat uh, is eigenlijk een grote paraplu voor een hoop mensen. Ja, precies. En dan is het toch wel prettig als het uh, regent dat je wat boven je hoofd hebt. Ja. Ah, dat, uh, maar ook in de tuin uh, richting Tassambocht uh, ziet er vaak al het uh, publiek. Ja, oké. Okay. Helemaal goed te zien, uh, Willem. Nou, uh, hartelijk dank uh, voor dit uh, eerste verslaggeving en we gaan je natuurlijk straks weer volop bellen, want uh, ja, we willen exact weten wat er allemaal aan de hand is. Goed, Willem. Graag tot straks. Tot straks, hoi. na-na-na, In my shoes and fancy pads I ran down the stairs, held me a cab going, na-na-na, na-na-na, na-na-na-na. oh na na na na, na. Maanden geleden nog flink verbouwd, dit nummer, via Condios, met Nena Nana. Ja, en dan even van vier wielen naar twee wielen. Dat de fietsvierdagen in Zandvoort, 2011, die gaat binnenkort ook weer van start. Nou, binnenkort een paar weekjes wachten nog. Op 28 juni gaat hij van start, duurt tot vrijdag 1 juli. en zijn routes van 15 kilometer rond en door Zandvoort. Um, even kijken ja, wie het uh, alle vierde avonden keurig netjes alles fiets, Die krijgt een uh, mooie medaille Kinderen onder de 10 jaar moeten worden begeleid door een volwassene Voor de pechvogels onder de fietsen. geen nood Als u lekker band krijgt of andere fiets pech Dan komt er een servicewagen van Verstegen u helpen Ze proberen het probleem onderweg op te lossen Anders krijgt u een leenfiets Tijdens de fietsvierdaags uh, zullen er loodjes worden verkocht voor de loterij En de eerste prijs is een fiets nou, dus dat, is, uh, dat is mooi. Ja? Of een bandplak, ja. uh, zeg dus je gaat gewoon op een oud barrel gaan en dan krijg je in een klein spik een nieuw fiets. Oh ja, ja nou, dat, dat is idee. natuurlijk ook wel leuk. Ja. Uh, Teven zijn er nog al een aantal andere prijzen De loodjes kosten slechts 50 centjes. Er kan elke avond gestart worden tussen half 7 en 7 uur. De start is bij de Zandvoortse hockeyclub Duintjesveld. En de kaarten kosten 7 euro. Hiervoor fietst u vier avonden mee en krijgt u dus die bekende medaille waar ik het net over had. De mensen die zich hebben ingeschreven voor de triathlon hoeven niks te doen. Voor hun lichten hun kaarten de eerste avond klaar bij de start. Ja, dat gaat ook gebeuren, hè? Volgende week, ja, hè? Volgende week. De K-Swiss uh, triathlon. Ja, de eerste triathlon van Zandvoort. Nou, ja. we zullen het allemaal meemaken. De kaarten zijn te koop bij Bruno, Grote Krocht, Verstegen, Halterstraat, Arnieke, Miesenbeek, Haarlemestraat 12, Martine Joustra, Witteveld 11. En wil je dat allemaal nog eens nalezen, dan kan dat op zandvoortsevierdaagse.nl of gewoon cfmzandvoort.nl. Heel Aan eenvoudig. Ja. Heel Simpel. Straks weer terug naar de vierwielen. Ja, dan gaan we ons uh, vooral bezighouden met de GT4, heb ik zo'n idee. Ja, oké. Okay. Take het. Denk het ook. Jason Marais oh, was oh. laatste voor de 10 uur, I'm yours.